Ik heb ruimte voor de groep. Zo, dat mag hij? Ja, dankjewel Prima. Wat is het heerlijk hier buiten kinderen, heerlijk frisse vind je, en dat doet ons allemaal goed, hè? De <tie lacht> heerlijke buiten, daar krijgen we nieuwe krachten van, hè? <tie lacht> Thank <laughs> you. Alles kwijt. Alles verloren. Ik kom me jullie toch even fijn onder je neus wrijven. Zondagochtend of geen zondagochtend? Kom maar niet verdomme. Ja, inderdaad. Ik heb gisteravond weer wat gedronken. En als je het graag weten wil. Gesopen heb ik! Ja, je kunt het misschien nog wel ruiken. Mag ik? Als oorlogsveteraan. Papa, dat is toch niet zo onhebbelijk? En stel je alsjeblieft niet zo aan. Een miljoen verliezen we. Geven we weg? We doen aan liefdadigheid. Aan liefdamigheid doen we. Dat wist jij nog niet, hè? Meneer Leopold Lassabele! Het doet me een plezier. Dan ga je je kater ergens anders bot vieren. Je hebt vanacht al lawaai genoeg gemaakt toen je thuis kwam. Je mag nog van geluk spreken dat de buren de politie die bij bijgehaald hebben. <lacht> dan zal ik meneer eens wat anders vertellen. Ik mag dan te veel lawaai maken, hè, s'nachts. Maar jij, jij wordt helemaal niet meer gehoord. Blijf zitten, zoals ik tot je spreek. Moet je hem zien zitten? Die vader. Moet je dat de man voorstellen? Laat me niet lachen. Kijk, kijk, kijk. Daar hebben we al onze hoop en vertrouwen op gesteld. Je zou er je rot op lachen. Als het niet zo zielig was. Want dat is het In en één zielig. Rust zitten, zeg ik je. <lacht> Ja, ik doe jouw onbekwaamheid. Missen we een heel fortuin. Vissen we achter het net, cent van de hele erfenis. Laat het eens goed dat je kop doordringen. Kwas die je bent. Cora, laat je er toe. <lacht> die worden ook niks meer van je hebben. <lacht> nee, geen wonder. Geef toe. Aan haar ligt het niet. Zij heeft daar best genoeg gedaan, maar wat kan ze doen als ze een vent heeft die onbekwaam is? Wat kan ze dan doen? Niks kan ze doen. Alleen maar toezien hoe ze een fortuin misloopt, hoe ze een miljoen kwijt raakt. Dat voor haar bestand is speciaal voor haar en voor ons. Nog elf maanden en dertien dagen. En we zijn alles kwijt, alles onherroepelijk kwijt. En waarom? Omdat jij. Ja. Als ze het aan mij gebracht hadden, als ze het aan mij geld voor gegeven hadden... ...ik zou dit hele huis vol met kinderen hebben gestopt. Maar jij, jij, nog niet eens één. Dat had hij niet mogen zeggen. Oh nee, waarom niet? Heeft hij soms geen gelijk? Je weet toch zelf hoe ik het geprobeerd heb. Geprobeerd, ja. Wat koop ik daarvoor? Je hebt er niets van terechtgebracht, dat is nou namelijk duidelijk. Geprobeerd! Goed onderricht. Zeg, nee, maar je een promotie maken is iets moeilijker dan kinderen maken. Ja. Ja. Weet, weet hij eigenlijk wel hoe het moet. Je ja. hebt het toch wel hard gelegd, het Ik wel heel goed. Het is de Het is een een u heeft in uw leven toch een heleboel dingen geleerd. Toch in ieder geval op je kindertjes moet maken. U weet heel goed, meneer Pitoloog, dat ik niet hou van grapjes over dit onderwerp. Ik had inderdaad het ongeluk een vrouw te trouwen die mij bedroog. Ja, en dat weet u heel goed. Waarom plaagt u mij dat dan altijd mee? Wel, maar intussen had je toch wel drie kindertjes bij of niet zo? Dan geef eens antwoord, papa -tabel. Mijn vrouw heeft inderdaad drie kinderen, meneer Pitoloog. Maar ik weet ook heel goed dat ik alle reden heb om aan te nemen dat de laatste twee niet van mij zijn. Maar ja, het zijn nou eenmaal kinderen. Hè? Ja, maar goed, dan was de eerste toch van jou. Hè? Dus je weet hoe het moet. En dat kan je niet van iedereen zeggen. <lacht> <lacht> Papa Savon, waarom schrijf je niet eens een handboek? hoe je kindertjes, maken. succes gegarandeerd hoor. Maar ik weet zeker dat er wel eens iemand dat boek zou willen lezen voor een vrouw. Is er iets aan de hand, meneer Lissabelen? Is er iets zo bleek? Met mij is niets aan de hand. Maar ik ben wel verbaasd dat mensen die voor beschaafte willen doorgaan... ...blij kunnen geven van zo'n groot gebrek aan kiesheid. Ach, wij zijn ook maar mensen, meneer Lissabelen. Wij doen ons best. Maar net als met u wil het ons ook niet in alles even goed lukken. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Druk je wat duidelijker uit, wil je? Ach, waarom zou ik? We hadden het trouwens niet over u. We hadden het over kinderen. Van papa Savon, en dat slaat in geen geval op u, want u heeft het toch echt? Dat gaat jou geen bliksem aan. Een toontje lager, alstublieft, zo'n toon hoef ik helemaal niet te nemen. Jan, je soort! Wens ik niet langer als mijn gelijke te beschouwen, ik verbied die meneer Mazen. <lacht> en u, meneer Boissel, en meneer Pitolo. en u ook, meneer Savon, om ooit nog het woord op mij te richten. Kom, kom, meneer Le ik heb zeker begrip voor uw situatie, zeker als ik denk aan al die inspanning om en een kind en een miljoen te krijgen. Peter, een toekomst, oh, ja. die meisje iets had aangedaan. Een, een moord en niet minder. Ja, als hij nou die kopiering van papa zijn niet had gebruikt, die krijg je er bijna niet af. Misschien met schuurpoeder. Nou, dit kan ik niet op me laten zitten. Oh. Dit is een herenzaak, dit is alleen maar bloed uit te lessen. En van nu en waar moeten jullie optreden als meisselcondanten? Ja, maar wat moeten we dan doen? Je gaat naar die Lissabelle en je eist namens mij een ogenblikkelijke excuus. O, of anders een genoegdoening door middel van wapens. Ja, precies. Als hij zijn excuus niet aan wil bieden, nou dan zal hij eruit moeten vechten. We zullen correct optreden zoals dat hoort in zaken van leven en dood. Oh, luister, dan nou, steen je nou voor dat hij gek jachter je voor dat hij wapens kiest. Je moet met alles rekening houden. Ja. Nou, dan kan hij krijgen wat hij wenst, Pieterlo. Dit is geen spelletje. Dit is mijn ernst, hè. Ga nou maar! Bravo! Hier. De oh, Jammer dat we geen handschoenen hebben. Secondanten dragen altijd handschoenen. Ja, zwarte handschoenen Nee, nee, Nee, nee, hebben. nee, nee. Niet, niet. zwarte. Paars. Maar, maar. Paars is een passende kleur. Ik krijg die kerel, ik vermoord. Dan zeg hem dat dan! Binnen. Ja. Wat wenst u? Meneer Lissabelen. Als secondante van de heer Mazen eisen wij van u een ogenblikkelijk excuus voor uw belediging. Maar ik kan lang wachten. Ik veracht hem, zeg dat maar tegen hem. Dan kan slechts bloed de eer herstellen. In dat geval, meneer Le Sable, dwingt u ons de zaak openbaar te maken. Uw eer staat op het spel, meneer Le Sable. Mijn heren, ik zal mijn antwoord deponeren... ...op het bureau van de heer Pieteloog. Ik zal mijn maatregelen treffen. Dat was het al, mijn heren. Brest, alweer Brest. We hebben die zo verenigd als de voor nodig. Ja, zeker iemand die zijn spaart in een brest Morgen, heren. Morgen, zintersman. Duelleer op pistool of op zabel. Beter nog een man tegen man ja, Maar Ze wil alles openbaar maken over die erfenis en waarom we die mislopen. Ik heb er geen zin in me te laten uitlachen. Niemand lacht je uit als je duelleert. Wat zal de chef ervan zeggen? Als twee van zo'n ondergeschikte duelleren. Hoe moet u dat verantwoorden tegenover de minister? Dit is geen dienstaangelegenheid, dit is een ere kwestie. Met de chef heb je helemaal niets te maken. En ik persoonlijk sta erop om jouw secondant te zijn. Als oud-marinier ben ik competent in dergelijke zaken. Kom mee. Meneer Pieterloop, ik kom hier namens de heer Les zogezegd Zo gezegd, al zijn dan. Meneer Cachelin, de affaire is inderdaad ernstig toegegeven, maar toch zeker niet onherstelbaar. Met een tegemoetkomende houding van de heer Les zou alles nog in de minne geschikt kunnen worden. Anders moet er bloed vloeien. Als beide partijen nou eens hun verontschuldigingen aanboden. Meneer voor zijn laten we zeggen wat ondoordachte uitlatingen. En uh, meneer Lessabre voor de inkpot, ja, dan zal het ook niet nodig zijn om hem te vertellen uh, hoe wij komen aan de informatie over bepaalde privéproblemen van de heer Lessabre, meneer Kaschler. Want iemand moet ons dat toch verteld hebben, meneer Kaschler. Juist. Yes. Ik uh, zal meneer Lessabre uw voorstel overbrengen. Doet u dat? Ja, meneer Kachelen. ...wordt dus in de minne geschikt, hè? Geen eerenkwestie dus. Nee, nee, nee. De zaak... ...wordt in de minne geschikt. Er hm. is geen eer meer... ...in deze wereld. Coralie! Ja? Zeg, het wordt nou toch echt te gek. Nou moet ik omwille van jou nog duelleren ook. Duelleren? Om mij? Ja, Maze heeft je beledigd, de schoft. Wat? Ja, maar dat nam ik natuurlijk niet. Maas heeft mij beledigd. Maar wat zei hij dan? Uh, hij had het over, uh, nou ja, over die onvruchtbaarheid van jou. Mijn wat? Ik onvruchtbaar? Wat weet die kerel daarvan? Ja, met jou, ja. Als ik met een ander was getrouwd, had ik zeker al twee kinderen gehad. En dat ze zulke dingen beweren.